6 uur. Het NOS journaal. Jop Overheidstekort valt in 2015 veel hoger uit dan verwacht. Ziekenhuispatiënt bereid langer te reizen voor betere behandeling. En beurzen weer flink in de min. Het overheidstekort komt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd.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 En de koopkracht daalt gemiddeld met 1 In juni werd nog uitgegaan van 1,25 In Amsterdam overleggen de 19 FNV-bonden over het pensioenakkoord... dat de vakcentrales met werkgevers en het kabinet hebben gesloten. Een deel van de bonden verzet zich ertegen. FNV-bondgenoten wijst het akkoord resoluut van de hand. Andere bonden sturen aan op aanpassingen. Op dit moment wordt besproken welke procedure moet worden gevolgd. Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat is de conclusie in een rapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ongeveer de helft van de patiënten wil best een uur reizen... als in een ander ziekenhuis een betere behandeling wordt aangeboden. Nu reizen patiënten gemiddeld 13 minuten voor een ziekenhuisbehandeling. De ziekenhuizen onderzoeken dit omdat er in de toekomst... meer gespecialiseerde ziekenhuizen moeten komen. De Vereniging voor Heelkunde heeft nieuwe kwaliteitsnormen gesteld... aan complexe operaties. In Amsterdam is de beursdag in verlies geëindigd. De AX-index sloot 2,8% lager. Vooral financiële fondsen, als banken en verzekeraars, deden het slecht. Ook de andere Europese beurzen sloten met verlies. door toenemende zorgen over de Griekse schuldencrisis en de gevolgen van die crisis voor de banken. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 2,3%. De beurs in Parijs zakte met 4%.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 Ook zijn er voor de omgeving geen veiligheidsmaatregelen afgekondigd. De fabriek staat bij Bagnols sur cèze dat is in de buurt van Orange. In Kenia zijn zeker meer dan 100 doden gevallen bij een brand bij een oliepijpleiding. De leiding lekte en veel mensen waren erop afgekomen om olie op te vangen. Hoe de brand precies is ontstaan is niet duidelijk. Omdat er rond een olielek brandbare damp hangt... is een kleine vonk genoeg om een explosie en brand te veroorzaken... Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De rampplek wordt omschreven als een inferno. Twee Zweedse vakbonden hebben bij de rechter een faillissementsaanvraag voor Saab ingediend. De bonden vertegenwoordigen kantoorpersoneel en hoger kader. Het personeel van de Zweedse autofabrikant heeft nog zo'n 11 miljoen euro aan salarissen te goed.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 Onderhandelingen met Griekenland over uitbetaling van het volgende deel van de noodhulp worden voorlopig niet hervat. Het IMF en de Eurolanden hadden de uitbetaling van de volgende 8 miljard euro opgeschort, omdat Griekenland zich niet aan de bezuinigingsafspraken hield. De ECB wil pas weer met de Grieken praten, als die aantonen dat er nieuwe belangrijke maatregelen worden genomen. Inbrekers hebben in Den Haag ongeveer 500 collectebussen opengebroken en het geld meegenomen. In de bussen zat de opbrengst van de collecte van KWF kankerbestrijding die vorige week is gehouden. De collectebussen stonden in het kantoor van de Haagse afdeling van de stichting. De inbraak werd gisteren op klaarlichte dag gepleegd. Op de A50 bij Schaarsbergen is een vrachtwagen met betonplaten geschaard. De vrachtwagen ligt dwars over de weg en her en der liggen betonblokken. De A50 in de richting van Apeldoorn is door het ongeluk afgesloten. Verkeer moet omrijden via Barneveld. Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. Naar verwachting duurt het nog uren voordat de A50 richting Apeldoorn weer open is. Het weer vanavond droog en opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind, vooral aan zee, nog mogelijk met windstoten. Morgen af en toe zon, in de middag en begin van de avond kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden met opnieuw veel wind. De rest van de week droog en ook geregeld zon. ABB Verkeersinformatie. Nou, u hoort het al, er is sprake van een verkeersinfarct rond Arnhem... vanwege die problemen op de A50 bij Knoopend Waterberg. Mensen zoeken allerlei alternatieven, maar die zijn er niet echt. Omrijden via Hoendelo of via Dieren heeft helemaal geen zin, want daar staat het ook helemaal vast. In de Randstad is een minder drukke avondspits, met op dit moment alles bij elkaar 100 kilometer file. Daar heeft het verkeer wel hinder van zware windstoten, vooral direct langs de westkust. Een paar files die er uitspringen. De A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum 7 kilometer. De A9 ook maar Amstelveen bij het Rotterpolderplein 7 kilometer. Na een ongeluk, de linkerrijstok is daar dicht. De A12 Utrecht Arnhem bij Knopert Waterberg 10 kilometer. En ook een lange file bij Gouwe middels. Bij het Gouwe Aquaduct is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Dat staat nu 5 kilometer. De rechterrijstok is dicht.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 8 over 6, goedenavond, sombere cijfers volgend jaar. De economie groeit amper meer, de werkloosheid loopt op... en het begrotingstekort daalt minder snel dan gehoopt. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Die zijn gemaakt voor Prinsjesdag en net zoals afgelopen jaren... ze zijn uitgelekt. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Die heeft de afgelopen uren druk zitten lezen, Peter. Um, alles wordt minder. Hoe komt dat? Nou ja, de eurocrisis hakt er natuurlijk flink in. En misschien staat er ook nog wel een wereldwijde recessie voor de deur. En dus zijn alle verwachtingen naar beneden bijgesteld. Het Centraal Planbureau is nu na de zomervakantie veel somberder dan daarvoor. Want de Nederlandse economie groeit volgend jaar nog maar met 1%. En voor de zomer was dat bijna het dubbele. Dus minder groei, minder inkomsten. Daarmee natuurlijk ook minder belastinginkomsten. En ook een hogere werkeloosheid. Die loopt verder op tot 4,5%. En een kwart procent, dat zijn zo'n 365.000 mensen... die volgend jaar zonder werk zitten. Het uh, begrotingstekort van de overheid loopt ook weer op. Dat moest aan het eind van deze kabinetsperiode in 2015 bijna weg zijn. Maar het tekort is dan maar liefst 6 miljard hoger dan gehoopt. En volgend jaar blijven wij als een van de beste jongetjes van de klas... Ook nog maar net onder die Brusselse grens van 3 2,9 Dus een zuchtje extra tegenwind en alle alarmbellen in de gaan rinkelen. En daarmee geen leuke Prinsjesdag. Nee, het kabinet heeft inderdaad maar weinig leuk nieuws te melden. Dat kan natuurlijk ook niet als je 18 miljard wil bezuinigen de komende jaren. Rut haalt de broekriem flink aan, moet fors bezuinigen. Snijdt flink in de zorg, ook in de kinderopvang. De kinderbijslag gaat omlaag. En uh, ja, we gaan het allemaal dus merken in onze portemonnee. We gaan er gemiddeld 1% op achteruit. Nou, Rutte wil wel iets doen uh, voor de lagere inkomens. Hij wil ze sparen, dat heeft hij pas nog toegezegd. Ja, en daarmee komen andere mensen eerder in het hoogste belastingtarief. En uh, ja, de inflatie blijft ook vrij hoog, 2%. En uh, veel mensen, zoals bijvoorbeeld de ambtenaren... die krijgen er niet of nauwelijks meer loon bij en moeten dus... Uh, voor ze inleveren. En jij hebt deze stukken, Peter. We spraken eerder met Job Cohen. Die heeft ze nog niet. Die hoort de cijfers uit uh, de media. Wat voor reacties heb je nog meer van de oppositie? Nou ja, of het oppositie is of uh, regeringspartij... het is in ieder geval de gedoogpartner Geert Wilders... die zegt dat extra bezuinigingen niet aan de orde zijn. Dat heeft hij altijd gezegd. Hij maakt zich dus nog niet druk. Rutte en Verhagen hebben natuurlijk pas vorige week al eens gezegd... dat als het echt slecht gaat met de economie... dat nieuwe bezuinigingen niet uitgesloten zijn. Ja, PVDA-leider Job Cohen, we hem eerder in de uitzending. Hij is bezorgd.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 Alexander Pechtold van D66 vindt het de hoogste tijd voor actie. Ja, als je kijkt naar de cijfers, dan ben ik wel geschrokken. De werkloosheid, de koopkracht, het tekort op de begroting. Maar het slechtste cijfer is eigenlijk de economische groei. Daar moeten we het van hebben. En daarom roep ik het kabinet ook op, ga nu die structurele hervormingen doen... waardoor we met z'n allen weer meer gaan verdienen. En Jolande Sap van GroenLinks vindt dat het allemaal anders moet... dat het tijd is voor actie van premier Rutte.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 Dat is wat we in Den Haag moeten regelen. Door juist aan de knoppen die we hebben, de belasting, de premiepercentages... de aftrekposten te sleutelen. Maar het belangrijkste vind ik het effect moet zijn... zorg dat de economie er sterk voor komt te staan door stevig structureel te hervormen. Daar moet het kabinet echt de moed voor gaan ontwikkelen. Ja, de moed ontwikkelen om dat dus te gaan doen. Ja, voor een deel doet Rutte dat. Hij wil dus de lagere inkomens voor een deel sparen... Um, ja, maar ja, goed, je komt dus eerder in dat hogere belastingtarief van 52 procent. Dus mensen die meer verdienen, die zijn de klos. Maar willen misschien dat offer ook brengen, zoals SAP beweert. Wij uh, hebben alvast een voorschot genomen op Prinsjesdag. Meer zal volgen deze week. Peter Blok hoor u vanuit Den Haag. En al die cijfers en analyses op onze site natuurlijk, nws.nl, waarmee het dossier Prinsjesdag 2011 uh, formeel is geopend. Ook op onze site een dossier over de pensioenakkoorden. en dat Die uh, worden weer erg actueel als we kijken naar het overleg wat op dit moment plaatsvindt in Amsterdam. De 19 vakbonden van het FNV buigen zich over dat pensioenakkoord. Al de hele middag daarbij is Peter van de althans daarbuiten. En tot op heden was er weinig nieuws. Wat misschien een voorbode is, Peter, dat het uh, nachtwerk gaat worden? Ja, daar ziet het wel een beetje naar uit, hoor. Want uh, wat wij net horen nadat er een schorsing is geweest... is dat ze eigenlijk tot nu toe bezig zijn geweest... met nog eens een keertje alle stemmen goed te tellen. Er zijn natuurlijk ledenraadplegingen geweest en dat het nu dan gaat over de inhoud. En als je dan komt aan de inhoud, dan heb je het over die drie bonden die nee zeggen. Het verschilt een beetje in de gradatie. De ene, FNV Bouw bijvoorbeeld, en avocabo, die zeggen nee, tenzij, tenzij er wat gedaan kan worden, gerepareerd kan worden voor de lage inkomens en mensen met zware beroepen. Daarvan zou minister Kamp overigens al hebben laten weten aan de bonden hier aanwezig dat het um, wat hem betreft misschien wel wat gedaan zou kunnen worden... in de zogenaamde vitaliteitsregeling. Je spaart in feite om toch op 65 jaar uh, te kunnen uh, stoppen met werken. Uh, maar dan moet je dus wel behoren tot die categorie lage inkomens, zware beroepen. En het mag de minister geen geld kosten. En nu snap ik ook wel waarom. Zeker als je net het vorige onderwerp hoort over de macro-economische uh, verkenningen. Het gaat natuurlijk niet goed met de economie. En dan, heb ik, um, uh, en dan is er nog één grote bond, FNV-bondgenoten... Die zegt nee. En die willen gewoon dat er weer opnieuw wordt onderhandeld. Nou, dat is eigenlijk, eh, laten we zeggen, het grootste struikelblok van vandaag. Opnieuw onderhandelen is ook voor de vakcentrale CNV. Ook voor de andere vakcentrale MHP. Voor de werkgevers en voor het kabinet een brug te ver. Dat gaat niet. We zijn anderhalf jaar mee bezig geweest met dit pensioenakkoord. Er moet nu gewoon door de FNV ja of nee worden gegeven. Dat betekent dat Henk van der Kolk van de FNV-bondgenoten eigenlijk aanstuurt op een keiharde confrontatie met Agnes Jongerius, de leider van de voorzitter van de vakcentrale. Vandaar dat het allemaal even weer wat langer duurt. Ik ga er ook niet van uit dat wij vanavond hier vroeg klaar zijn. Ik wens je goede avond, Peter van de Meerschout in Amsterdam. Zometeen gaan wij naar Tilburg. 101 piano's vormen daar een mooi kunstwerk. Bij de AWB zit René Passet. Ja, met natuurlijk uh, het nieuws rond Arnhem... waar nog steeds grote problemen zijn op de wegen rond de stad... vanwege uh, de afsluiting met Knoop het Waterberg. Dat gaat in ieder geval tot 8 uur duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. Ze waren eerst van plan om gelijk te asfalteren... maar dat gaan ze waarschijnlijk morgen pas doen. Dus na 8 uur zou de rijbaan weer open kunnen gaan met een slag om de arm... Het is al te laat, want het staat helemaal vast op alle wegen rond de Arnhem. De langste file staat op de A12. Vanuit Utrecht, tussen de afrit Oosterbeek en Knop het Waterberg, 9 kilometer. Elders op de A12 is een ongeluk gebeurd bij Gouda, richting Den Haag. Er zat 5 kilometer file, de rechte rijstok is dicht. Bij Rotterdam, daar liep de avondspits eigenlijk al op zijn laatste benen. Maar nu toch weer een file op de A15, naar Gorkum, door een ongeluk bij Papendrecht. 2 kilometer, 2 rijstokken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bepaalde vormen van visolie kunnen kankerpatiënten resistent maken voor vrijwel alle veelgebruikte chemotherapieën. Dat blijkt uit een studie van het UMC Utrecht. De onderzoekers adviseren patiënten geen visolie te gebruiken tijdens hun chemotherapie. Het onderzoek verschijnt vandaag in de online versie van het tijdschrift Cancer Cell. Vanuit Houston in Texas in de Verenigde Staten onderzoeksleider professor Emil Woest aan de telefoon. Professor visolie is dus slecht voor mensen die chemo ondergaan. Dat zou je niet verwachten? Nee, dat zouden wij ook niet verwacht hebben. Het blijkt dat uh, chemotherapie bepaalde factoren losmaken... Bij, uh, onze eigen lichaam, uh, in ons eigen lichaam die uh, resistentie geven tegen chemotherapie. Dat is eigenlijk een soort natuurlijke afweermechanismen van ons lichaam. En toen we verder zijn gaan kijken waar deze specifieke stoffen nog meer in zaten, kwamen we erachter dat het ook in visolie zat. En toen we visolie in bepaalde proefdiermodellen hebben gegeven, bleek dat die visolie inderdaad resistentie gaf tegen chemotherapie. Want u bent natuurlijk niet op zoek gegaan naar de gevolgen van visolie. Dit was een toevallig resultaat van een onderzoek naar uh, chemokuren. Ja. Um, wat we gezien hebben is dat, dat bepaalde stamcellen in ons, uh, in ons lichaam... Um, in staat zijn om heel, in hele kleine hoeveelheden... hele actieve stofjes uit te scheiden die uh, het lichaam beschermen. En dat is normaal gesproken een prima uh, reactiemechanisme. Alleen uh, als je chemotherapie hebt, wil je dat liever niet hebben. En inderdaad, dezezelfde stoffen zitten ook uh, in bijvoorbeeld uh, visolie en, uh, en algen. En voor ons was het weer een belangrijk signaal... dat uh, visolie wordt als één een, als een product beschouwd. Maar visolie is, is eigenlijk een verzameling van heel veel stoffen... Uh, die mensen soms gebruiken, omdat ze denken dat het goed voor ze is. Uh, alleen, visolie ja, kunnen ook heel veel onbekende stoffen in zitten die juist weer het tegenovergestelde doen van wat je zou hopen. En in dat opzicht zeggen wij, van als je op dit moment behandeld wordt... met een middel tegen kanker, gebruik dan in ieder geval op die momenten... dat je dat middel neemt geen visolie. Want we weten onvoldoende om te zeggen dat dan je... Middel nog werkt. Hebt u ook vervolgens onderzocht hoeveel mensen op deze manier misschien hun eigen behandeling tegen kanker enigszins bemoeilijkt hebben gezien? Ja, dat is altijd. Het enige wat we hebben kunnen kijken is hoeveel mensen gebruiken nu visolie tijdens een behandeling. En daar hebben we een, een korte enquête onder onze patiënten gedaan. En dan blijkt dat uh, tussen de uh, 10 en 20 procent van de mensen visolie gebruikt op enige moment na de diagnose kanker. En veel van die mensen gebruiken dat dan ook door als ze behandeld worden. En uh, ik zit op dit moment in de Verenigde Staten... waar uh, visolieproducten in Californië bijvoorbeeld... veel meer nog gebruikt worden. En u kan u voorstellen dat in Japan dat uh, ook nog weer meer is. Dus visolie wordt om vele redenen gebruikt. Uh, en in dat opzicht willen we dan ook een signaal afgeven... Dat, dat er meer onderzoek nodig is... voordat mensen dat veilig kunnen gebruiken tijdens hun behandeling. Vervolgonderzoek, maar wellicht ook het waarschuwen van mensen die gemakuren ondergaan en visolieproducten gebruiken. Hoe kun je daar iets tegen doen? Wat voor signaal kun je afgeven dat mensen dat voorlopig even niet gaan doen? Nou, dat is wat wij op dit moment nu met dit persbericht proberen te bereiken. Dat we in ieder geval een stukje um, laten zien aan mensen van uh, onder het noemer baat het niet, dan schaadt het niet. Dat het voor dit soort supplementen niet, uh, niet opgaat. Uh, je moet altijd heel voorzichtig zijn als je niet weet wat er precies in het product zit wat je gebruikt. En visolie heeft heel veel verschillende stoffen in zich. Uh, dus in dat opzicht zeggen wij op dit moment... wees daar voorzichtig mee en sla het liever dan een paar dagen over... tijdens de behandeling, dan dat je ermee doorgaat. Uh, want uh, baat het niet, dan schaadt het niet. gaat in dit geval uh, niet op. En daarbij geldt dat natuurlijk voor mensen die chemokuren ondergaan. Want andere mensen die gezond zijn... die u gewoon aan om visolie te blijven gebruiken. Gewoon die makreel te blijven eten ook. Nou, ik, ik raad niemand wat aan, want het is een heel apart gebied waar heel veel plussen en minnen te vinden zijn over het nut of het onnut van visolie. Dus uh, ik ben daar zeker niet, uh, niet de expert op dat gebied. Het enige wat ik kan zeggen is dat als je kanker hebt en je wordt behandeld met chemotherapie of een andere behandeling tegen kanker, uh, doen op dit moment dan uh, op de momenten dat je die behandeling krijgt geen visolie nuttig. Een voorzichtige waarschuwing van een onderzoeker, professor Emiel Voest vanuit Texas. Ik wens u een goed verblijf daar. Hartelijk dank. Graag gedaan. Een mooi beeld in Tilburg. 101 pianos staan daar op straat verspreid door de stad. Ze vormen samen een muziek kunstwerk. Theo Verbrugge ging daar kijken, luisteren en misschien eigenlijk ook wel een deuntje spelen. Zomer in het hart van Tilburg op de heuvel tussen de winkelstraten tussen de uitgaansgelegenheden. Een, een eenzame piano, een van de 101. Het verkeer raast gewoon door, mensen fietsen voorbij, kijken een keer om of niet, Vincent Koreman, project van de Engelse kunstenaar Luke Jerome, waarbij het gaat om ja, interactie met mensen in het stedelijke gebied. Ik merkt dat gewoon dat in het verkeer is het ook heel vaak mensen een beetje op elkaar schelden en elkaar uh, handgebaren geven.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 Ze komen eigenlijk uit heel Nederland. We hebben met twee vrachtwagens heel Nederland doorgereden, overal opgehaald. Voornamelijk bij oude mensen en mensen die hier geen plek of geen tijd meer voor hadden. You want to play something? I can play a little bit, yeah, yeah. yeah. You're a professional or? I'm the artist behind It's that thing. Oh, okay. That's... Oh, sorry. I didn't know. Het is de grote artiest achter dit idee. Uh, I didn't recognize you. This is a little trick. Nou, zomaar vier handen op de piano hier uh, in de stad. Anyway, <laughs> cheap trick, ja, ja, Piano spelen op straat in Tilburg. Meer serieus, er zijn op dit moment meerdere Nederlanders... die in het buitenland actief deelnemen aan de jihad. Dat zegt het waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Jan Kees Goed. Dit weekend werd bekend dat bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab... een Nederlandse Somaliër actief is. Hij reisde vorig jaar met twee andere Europese Somaliërs naar Somalië. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de AIVD. Nou, we hebben gezien dat in de afgelopen twee jaar enkele tientallen mensen een uitreispoging hebben gedaan of er daadwerkelijk in geslaagd zijn... om naar een land te gaan waar ze deelnemen aan de jihad. En wat we op dit moment weten is dat daarvan enkele nog in dat soort gebieden actief zijn. En is het gevaar daarvan voor Nederland? Het concrete gevaar is dat men of Nederlandse belangen... of overigens ook belangen van andere landen in dat land kan schaden. De NAVO-troepen aanvallen? De NAVO-troepen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, een ander risico is dat als men terugkomt, dat men met concrete plannen terugkomt naar Nederland of een ander Europees land om hier een aanslag te plegen. Concrete plannen, maar ook concrete kennis, denk ik. Zeker, want uh, je gaat op djihad, maar je bent niet zomaar een jihadist en een strijder. Dus men wordt ook getraind in trainingskampen en doet ervaring op. Uh, in die kringen wordt dat genoemd gevechtservaring. Dat betekent ook dat je een aanzien toeneemt als je daar vandaan terugkomt. Dus ook in een groep een grotere invloed hebt. En met die kennis, met die ervaring... Uh, met eventuele concrete middelen... Ja, wordt de kans dat zo iemand een aanslag kan plegen in Europa groter. Maar dat zijn dus ook mensen die jullie allemaal in het vizier hebben... als ze helemaal terug zijn hier in Nederland? Ja, wij pogen natuurlijk mensen in het vizier te krijgen voordat ze weggaan. Uh, dat lukt soms, maar dat lukt niet altijd... Uh, dus soms krijgen we informatie dat iemand al in een land zit... Uh, ja, waarvan waar we niet hebben geweten dat die intentie er was. En wat je natuurlijk probeert is controle te krijgen op mensen uh, als ze terugkomen. Uh, ja, dan zullen we hen ook volgen in hun uh, handel en wandel. Is te zeggen hoe vaak u het plegen van een aanslag in Nederland hebt weten te voorkomen? Ja, ik kan daar geen aantallen uh, over noemen. En als ik terugkijk over de afgelopen jaren... dan hebben wij zeker aanslagen voorkomen van de planning in het allereerste begin... dus iemand die intenties heeft, die bezig is om plannen te maken... wat we verstoord hebben, tot en met uh, individuen of groepen... die al wat verder waren in het plannen van een aanslag. Dus we hebben zeker aanslagen kunnen voorkomen... maar concrete aantallen noemen, dat is voor mij niet mogelijk. Maar het zijn er meer dan twee? Jazeker, ja. Als je kijkt naar de actuele situatie in Nederland, dan gaat het over groepen en individuen die slecht georganiseerd zijn... maar die wel degelijk gemeenschappelijk plannen maken. Bijvoorbeeld om op die haat te gaan. En die groepen zijn dus wel degelijk aanwezig in de Nederlandse samenleving. Ook nu nog? Zeker, nu ook nog. Alleen het is zeg maar, ja, voor de burger en ook in de media veel minder zichtbaar. Tenzij er eens dus een keer een incident is... of er nieuws komt dat een aanslag is voorkomen... of aanhoudingen zijn verricht... Um, maar er is eigenlijk voldoende gaande om ons ook als inrichting en veiligheidsdienst flink aan het werk te houden op dat dossier. Er is in aantal niet veranderd in de afgelopen jaren? Uh, ik denk dat het niet zozeer in aantallen is veranderd, als wel dat het in vorm is veranderd. Dus we hebben enkele goed georganiseerde groepen gehad. En we hebben nu veel meer losvast groepen of individuen die elkaar eigenlijk vinden op een gemeenschappelijk doel. Uh, bijvoorbeeld dat willen uitreizen naar de strijdgebieden. Naar buitenlandse plekken waar de jihad wordt uitgevoerd. Ja, en waar men zich tot aangetrokken voelt en daadwerkelijk wil meestreden. Al dus het waarnemend hoofd van de AIVD Jan Kees goed. Het complete gesprek met Jeroen Wollars vindt u op onze site nos.nl. .no. Dan Tennis. Novak Djokovic kan vannacht in New York zijn derde Grand Slam-titel van dit jaar winnen. Hij neemt het in de finale van de US Open op tegen Rafael Nadal. Verslaggever Mark Brasser zit er alvast klaar voor. Mark, ja, is Djokovic nog te stoppen dit jaar? Nou, je zou, je zou zeggen van niet. Hè. Hij heeft uh, ja, negen toernooien dit jaar al gewonnen. Hij heeft pas twee, twee wedstrijden verloren in een heel jaar. en, en, en We zitten al in, in september. Dat zijn onwaarschijnlijke cijfers. Vijf keer in een finale dit jaar gewonnen... van zijn tegenstander van vanavond, van Rafael Nadal. Hij stapt met zo ontzettend veel vertrouwen de baan op Novak Djokovic. Ja, dat je eigenlijk zou zeggen, nee, dit, dit, dit, dit kan bijna niet fout. Maar hij speelt natuurlijk wel tegen Rafael Nadal. En die stapt uh, de baan op in de wetenschap... dat hij vorig jaar in New York gewonnen heeft van Novak Djokovic. En ook in de wetenschap dat hij eigenlijk per wedstrijd steeds beter gaat spelen dit jaar. Dus ja, het zal een onwaarschijnlijk gevecht worden. Kijk, tennissen kunnen ze allebei, fysiek zijn ze allebei in, in topconditie. Het zal een, een mentaal uh, verhaal gaan worden. Het gaat in zo'n partij om een paar punten, uh, Eén, twee puntjes per set... die beslissend kunnen zijn voor de overwinning. Ja, en wie is er op dat moment mentaal het sterkste? Djokovic natuurlijk mentaal sterk, hebben we gezien in die wedstrijd tegen Roger Federer. Twee matchpoints tegen, nou, hij overleefde, ze won uiteindelijk de partij... Ja, en ook Nadal is natuurlijk mentaal ijzersterk. Het wordt een fantastische clash, ongetwijfeld de winnaar. Ik durf het niet te zeggen. Goed, om tien uur, dan begint die finale van de US Open. Tien uur onze tijd. En dat is een mooie tijd, want dan begint ook langs de lijn. En wellicht dan ook vanavond meer nieuws over het pensioenakkoord... en de FNV die zich daarover buigt. Um, wij zijn er doorheen. Ducelle, en ik wens u een hele fijne maandagavond. In de startblokker bij WNL zit Joost Eertmans. Joost, wat heb je vanavond in jouw avondspits? Tim, goedenavond. Bij ons centraal staat burgemeester Wolsten van Utrecht. En die moet de eer aan zichzelf houden, vind ik. Dat is uh, het, uh, het, het verhaal voor, voor zometeen vanaf half zeven. Er kan gebeld worden op onze lijn op 0800-1121. Kan ook getwitterd worden op uh, hashtag WNL. Burgemeester Wolsten van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. We zijn er van half zeven tot zeven en starten zometeen direct na het half zeven nieuws van het NOS Journaal.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 1, het NOS-journaal. Opnieuw een slechte dag voor de beurzen in Europa. vanwege de aanhoudende onzekerheid over de Griekse schuldencrisis. In Amsterdam sloot de AEX-index 2,8% lager. Vooral banken en verzekeraars gingen flink onderuit. De beurs in Frankfurt en Londen daalde tot 2,3%. De beurs in Parijs zakte 4%. Het tekort van de overheid valt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Het kabinet wil het overheidstekort dan terugbrengen naar 0,9 procent. Dat wordt volgens berekeningen van het CPB 1,8 procent. Twee keer zoveel. De koopkracht daalt volgend jaar met 1 procent, verwacht het CPB. En de werkloosheid die stijgt sneller dan verwacht. Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ongeveer de helft van de patiënten vindt een uur extra reistijd aanvaardbaar... als in een ander ziekenhuis een betere behandeling mogelijk is.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 het is nog altijd onstuimig weer. Bovenland een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee een harde tot stormachtige wind, windkant 7 tot 8. En op Vlieland heeft ook eventjes een storm gestaan, windkant 9. In de kustgebieden komen ook nog zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur. En vanavond neemt de wind geleidelijk iets in kracht af. Verder is het droog. Vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Het blijft behoorlijk waaien, matig uit het zuidwesten... aan zeeën op de Wadden, krachtig of hardwindkracht 6 of 7. Morgen begint de dag droog. Er zijn opklaringen, stapelwolken en het blijft grotendeels droog. Pas later op de dag kan een bui overtrekken en het wordt ongeveer 18 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, is landwindwaarts matig... windkracht 4, aan de westkust 5 en in het Waddengebied krachtig... en mogelijk nog hardwindkracht 6 tot 7. Na morgen blijft het droog met, uh, en tot en met vrijdag met temperaturen rond 18 graden. Na vrijdag wordt het weer wisselvallig. ABB Verkeersinformatie. Rond Amsterdam en Rotterdam is de avondspits bijna voorbij. Maar rond Arnhem nog lang niet. Daar zijn grote problemen vanwege de afsluiting bij knop het Waterberg... van de A50 naar Apeldoorn. Ook in Noord-Holland nu problemen bij de twee tunnels. Op de A9 is de Velze-tunnel dicht richting, het, uh, richting Alkmaar, richting het noorden... De alternatieve route is richting het zuiden dicht. De Tunnel op de A22 vanuit Beverwijk. Bij beide tunnels is een ongeluk gebeurd. Op de A12 Utrecht naar Arnhem staat langs de langste file naar Arnhem. bij knop het Waterberg 9 kilometer. En bij Rotterdam is de spits dus bijna voorbij. Maar nog wel een file op de A15 door een ongeluk richting Gorkum. Bij Papendrecht 4 kilometer. Twee rijstokken zijn daar dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Burgemeester Wolsten van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. U kunt meedoen. Luisteraars op 0800-1121, 0800-1121 als u het ermee eens bent. Of zegt u nee, de man verdient een kans, hij moet uh, zijn, uh, zijn reputatie waar gaan maken. Maar ik zeg, burgemeester Wolsten van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. U kunt ook... tegelijk in de Tweede Kamer... Op 23 mei 2002, als oud-rechter was zijn gezag in het parlement, mag ik wel zeggen, groot. En zijn kennis van het wetboek boven elke twijfel verheven. Een prettige collega was het bovendien. In een bizar Fopspeen-referendum tussen twee PvdA-kandidaten met een dramatische opkomst van 9% versloeg hij in 2007 zijn tegenstander Pans en werd Aleid burgemeester van Utrecht. En vanaf toen is het niet meer goed gekomen. De waslijst die je leest op Wikipedia van zaken waarmee hij sindsdien in opspraak kwam, is ongekend. En inmiddels lijkt iedereen op Wolsen te zijn uitgekeken, behalve de Utrechtse coalitie. Maar voor hoe lang? Volgens een peiling is 7 op de 10 Utrechters inmiddels niet meer trots op hun burgervader. En is er een run ontstaan op een online petitie Wolsen Onze Domstad uit, die Wolsen verzoekt per direct op te stappen. En inmiddels stelt die petitie bijna 1500 handtekeningen. Laten we even luisteren naar de bedenker Ton de Korte van deze petitie op Radio Utrecht. Utrechter Ton de Korte en een aantal anderen zijn de burgemeester namelijk meer dan zat. En zij zijn daarom een online petitie begonnen tegen hem. Ja, nou ja ik vind hem fout op fout stapelen. Uh, de andere uh, de coalitiepartners blijven hem dekken. Dus het is niet alleen de burgemeester ook de... Het politiek werkveld wat een beetje de boel laat voortzudden. Ja, door een referendum binnengekomen en ook weer door een referendum eruit. Ja, Dat is een het beetje, beetje uw idee. Wat is, het, wat is het doel van de petitie? Moet hij echt weg? Of zijn er nog andere keuzemogelijkheden? Het mooiste zou zijn als hij zou vertrekken. Ja, Misschien bezet het de motor nadenken als het er heel veel tekenen. Dan moet natuurlijk wel een hele hoop mensen uit Utrecht reageren... Dat wil de petitie zinvol zijn. Ja, het is een ware martelgang uh, voor Wolsen die niet te lang meer moet duren, denk ik. Een gehavende en machteloze burgemeester die met de dag meer gezag en aanzien verliest... Ja, die kan zich niet meer concentreren op zijn werk. En dat is het effectief leiden van een stadsbestuur. Hij moet zich dus snel uit zijn eigen lijden verlossen. Doe mee en reageer hierop. Ik zou zeggen, bel 0800-1121 of 20 via hashtag WNL. We zijn er tot 7 uur. Uh, Sander Willemsen uit Utrecht, heb ik aan de lijn. Interessant, dus een eerste Utrechter, Utrechter belt. Uh, Sander Willemsen, goedenavond. Of is het Utrechternaar? Ehm, uh, een van de twee. Volgens mij Utrechter. Oké, okay, je weet het zelf niet eens. <lacht> nee. Maar goed, wat, waar, waarom ben je het ermee eens? Waarom vind je dat Wolsen uh, de eer aan zichzelf moet houden? Ja, hij, hij kan er niet zoveel van, hè, als burgemeester. Dat is intussen in, in, wel duidelijk. Uh, volgens mij was het aan het begin ook al wel duidelijk hoor. We hadden dat referendum. Uh, wat ongeldig was trouwens, hè. Ja, dat was of ver beneden het, het, uh, het om, minimum. Omdat dat de opkomst te laag was. Ja. Uh, en daardoor uh, of daarna heeft de gemeenteraad uh, moeten kiezen en ze kozen voor hem. Maar tijdens dat referendum was het eigenlijk al wel een beetje duidelijk dat die vooral een pietje procedure is. Het was al lang duidelijk dat de opkomst veel te laag zou zijn, uh, dat niemand er trek in had. En de tegenkandidaat zei: moeten we er nog wel mee doorgaan op deze manier? Het heeft geen zin. Het pietje procedure, Wolse, zegt: nee, je kunt niet tijdens het spel de spelregels veranderen. We moeten er wel gewoon mee doorgaan. Daar is wel wat voor te zeggen. Uh, nee, want het had geen zin. Het was al duidelijk toen, hè? Nee, het was een totale volspelen om tussen twee PVAs wie dat ooit bedacht heeft, die... die uh... Nee, dat ik, daar had ik geen moeite mee. Dat vond ik uh, totaal geen probleem. Het, het feit dat je tussen twee PVAs moest kiezen? Nee, daar had ik geen moeite mee. Nee, want daar heb, je de, daar heb je nogal verschillende types rondlopen ook, hoor. Ja, maar veel mensen hadden er blijkbaar moeite mee, want die gingen niet, ja, dat uh, niet had ik in had ik stemmen. Daar kan, kan ik me ook veel bij voorstellen. Dus, en, en de gemeenteraad is daar toch wel verantwoordelijk voor dat er maar twee PvdA's overbleven. Ja. Uh, maar we vonden het vooral voor mij uh, een, een, een te veel voorgekookte procedure destijds. Ja. Maar goed, uh, er waren S veel kandidaten. Een, een burgemeesterreferendum in Utrecht en Henk Besbroek zat daar niet bij. Dat klopt. Dus, dat, dat, dat, dat wrong al. Sander, jij ja. denkt, denk je dat hij aftreedt op korte termijn? Ik denk het niet. Ik denk dat hij uh, daar er te koppig voor is. Het is een beetje een, een te, te stijve uh, jurist uit, uit, uit Wezen. Hij vecht door. Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben de bank, voor. Oké, okay, Sander Willemsen uit Utrecht. Bedankt voor, je, voor, de, voor de eerste, het eerste commentaar. Ik ga naar, uh, aan de lijn uh, naar Hero Brinkman. Hij is PVV Tweede Kamerlid. Uh, Hero Brinkman, goedenavond. Goedenavond, meneer ja. Edmans. Goedenavond. U heeft uh, Binnenlands Bestuur in portefeuille, zoals we dat zeggen. Dus u gaat over het Binnenlands Bestuur. En dan ben ik natuurlijk benieuwd of u het met mij eens bent... dat burgemeester Wolsen nu op dit moment zo langs de eer aan zichzelf moet gaan houden. Nou, dat uh, zou de zieke oplossing zijn. Uh, en zij niet dat deze meneer inderdaad uh, ontzettend uh, eigenwijs is. En uh, ja, de, de bestuurlijke arrogantie ten top om uh, gewoon uh, ook maar te suggereren... dat hij er niet aan gedacht heeft om het beltje erbij neer te gooien. Maar er is nog een, uh, een andere mogelijkheid. En dat is iets wat ik uh, vorige week heel toevallig tijdens een wetswijziging... gemeentewet heb ingebracht middels een amendement. En dat is om uh, als duidelijk blijkt dat in het veiligheidssegment een burgemeester, een bestuurder niet voldoet... en dat ook door de gemeenteraad is uitgesproken... Eh, maar vervolgens die persoon eh, niet vrijwillig opstapt... of niet eh, de rode kaart krijgt van de gemeenteraad... dat dan eh, de Tweede Kamer maar eh, het initiatief neemt... om die man te ontslaan. Met andere woorden, de minister zou daar uh, voortouw in moeten nemen. Dat zou, de, maar dat zou eigenlijk de, de commissaris van de koningin gaat in feite over het, uh, het on, nee, dat, ontslag. Dat, dat is inderdaad de procedure die in de gemeentewet staat. Dat, dat betekent dat, uh, dat uh, de, de, hè, als een als een, een, een gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in de burgemeester, dan gaat de uh, commissaris van de koningin erover. Dan gaat hij kijken of er nog wat te lijmen valt en zo niet, dan stelt hij voor om uh, de betreffende persoon, omdat het een kroonbenoeming is te ontslaan. Hmm. Ik wil hebben dat het de politiek getrokken wordt. Ik wil hebben dat de minister daar het voortouw in neemt en die minister vervolgens ontslaat. Ik zal u vertellen waarom. Ja. U vertellen waarom. Ja. Dat is een heel belangrijk facet. Daar heeft nog niemand over gesproken. Maar hoe is het nu mogelijk dat ook coalitiepartijen een dergelijke burgemeester die zo verschrikkelijk veel fout heeft gedaan in de afgelopen periode die wanbeleid uitvoert dat die coalitiepartijen die burgemeester nog in het nou, handen houden. Misschien is het antwoord op die vraag wel dat ze willen laten bungelen. Huh? Maar, maar ik, ik zal het uitleggen. u uitleggen. U komt zelf uit de gemeentepolitiek en uit de landelijke politiek. U weet allemaal dat een zwakke bestuurder betekent dat je wisselgeld hebt. Ik ben ervan overtuigd dat D66 en GroenLinks iets terug hebben gekregen voor de steun van de PVDA-Alain hmm. Wolse. En dat is een pervers systeem, dat is perverse chantage. En dat is iets wat niet zou moeten in een zo'n grote stad... Maar, met zoveel belangrijke sectoren als een stad als Utrecht. Maar, maar u suggereert het. Het hoeft, natuurlijk duidelijk niet, het hoeft niet waar te zijn. Het is uw, uw idee dat het zou kunnen, dat mensen hand, handje klap... Het kan ook schoon zijn dat de coalitie in Utrecht zegt... nee, de, man, de beste man laten we zitten, want we zijn, we zijn er nog niet op uitgekeken. In de politiek is niets voor niets. Absoluut niet. Maar heeft u aanwijzingen, heeft u aanwijzingen dat inderdaad de partijen in de Utrechtse Raad zijn... die dit. Dat, dat, zijn, dat zijn zaken die in de achterkamertjes worden, worden afgesproken... Dat, weet, dat weten we allemaal. Dat, dat zijn ook zaken die kun je nagenoeg niet bewijzen. Dat heb je zelf uh, ook in de politiek, ook in de Tweede Kamer gebeurd zoiets. Zelf een aantal keren uh, ervaren. Maar daar praat je niet over. Maar dat zijn nou juist de achterkamertjes politiek. Het is niet voor niets dat D66 bijvoorbeeld uh, een partij die uh, zuiver is in, het, uh, in, in, in de stem van, uh, van de burger. Die voor directe democratie is. Dat juist die partij toch een aanleidvolste steunt. Oké, okay. Hero... ongetwijfeld. Heer we blijven aan de lijn. Want we hebben luisteraars ook op de lijnen zitten die het niet met ons eens zijn. Tenminste met mijn stelling, burgemeester Wolsen van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. U kunt bellen als u luistert. Op 0800 1121 nemen wij de, de telefoon op. En dan kunt u zeggen of u het ermee eens bent of niet, dat Wolsen wel of niet dient af te treden. Uh, Twitter kan ook WNL uh, hashtag: dan uh, kunt u uh, de verzekering zijn dat ik de tweets uh, voorlees. Clement Tonnaar zegt ook Joost Eerdmans doet mee in de jacht op burgemeester Wolsen op WNL Radio 1. Fox Populi als bloedhond of media als waker. Nou, dit is een debatprogramma, uh, Clement. Het uh, houd, hoort dus ook bij dat ik uh, poneer wat er uh, de dag wordt beleefd door, door de mensen. En dat wordt in deze vorm aan u aangeboden. U kunt hem eens zijn of niet, maar er kan in ieder geval een discussie uit ontstaan. Uh, wij hebben aan de lijn Corian Schorl uit Huizen. Ja. Goedenavond. Goedenavond. U bent het duidelijk niet met mij eens. Of mag ik Joost zeggen? Mag, zeker. Joost. Ja, Joost. Nou, luister. Uh, uh, uh, jij bent een beetje een exponent van de nieuwe stoerheid. hè? En dat, uh, dat heerst nogal. Uh, de bochten lekker snel afsnijden. Hmm. Kijk, ik ben het met de vorige sprekers eens... dat uh, een, bijvoorbeeld een uh, Henk Westbroek... een veel betere burgemeester zou zijn van Hilversum. Dat is een man die... Van Utrecht. Van Utrecht. Wat zei ik? Hilversum. Oké, okay, Utrecht. Sorry. Ja, nee, geef... Heel veel van hem ook trouwens hoor. <laughs> Hij zit ook in Utrecht, lijkt me voor de hand liggend. Henk Westboek, ja. Laat er nog meer. Maar, uh, en dat er een hoop gevoezel is in de politiek, ben ik ook helemaal mee eens. Maar nu even de vraag: uh, wat is wijsheid? Uh, Wolfsen is wel een heel wijs man. Hij was een verdomd goed rechter. Zeker. En, ik, precies. En dan is de vraag: de ultieme vraag, de meest wijze vraag. Uh, wie schiet er nou precies wat mee op als Wolfsen nu vertrekt? Nou, je kan je afvragen, op wat, ik, wat ik betoog, dat hij zijn werk nauwelijks meer naar behoren kan doen. Dat hij aangeschoten wild is. Dat heb ik ook zelf niet bedacht. De man is een afspraak gekomen. Ik ken hem ook als een uitstekend Kamerlid, zal ik u zeggen. En hij was potentieel minister van Justitie, was hij uh, in, in die tijd. Dat, uh, he, wat, wat hier is bal in. Verest, dat zegt u terecht. Maar waarom? zou hij eh, nog burgemeester moeten willen zijn... als je zoveel mensen in Utrecht, in die stad... al, al tegen je in het harnas hebt gejaagd. Misschien heeft hij het gevoel met de bevolking niet helemaal. Het dat kan... dat is toch cruciaal als burgervader dat je dat wel hebt? Ja, oké, okay, dat is cruciaal. Maar nu, op dit, moment, op dit moment, wat is dan de wijsheid dat, dat hij dan de laan uit wordt gestuurd? Ik en wie komt er voor in de plaats? Nou, daar zijn enquêtes al geloof ik op geen stijl op losgelaten. Femke Halsma scoort hoog, Henk Westbroek het allerhoogst. Ik, ik geloof dat Hero Brinkman ook aan de lijn overigens, nummer twee, uh, eindigde. Ja, vraag van aan Brinkman, dat lijkt me heel interessant. Hero Brinkman aan de lijn, uh, burgemeester van Utrecht, zit dat erin? Voor u zelf? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik, zit, uh, ik zit ontzettend goed op mijn plek uh, in de Tweede Kamer. Ik heb het uh, heel erg naar mijn zin. Ja, dit is een echt politiek-bestuurlijk antwoord... van, uh, van hier tot, uh, tot, tot, tot Utrecht. Want Zit er ambitie of niet om dat te worden? Nou ja, wie weet. Ik ben uh, 46, dus wie weet... Uh, als ik uh, een jaar of 60 ben of te worden, is nog eens wat op mijn pad komt. Maar op dit moment wil ik echt in de Kamer blijven. Ja. En, uh, en is daar totaal geen sprake over. Overigens, waar, ja. het natuurlijk, waar het natuurlijk niet om gaat is... of er betere zijn... het gaat erom dat de burgers van Utrecht op, op, tot, op, tot op dit moment het beste uit zijn met, met Arlijt-Wolse. En Arleid wolse laat op het veiligheidsvlak, en dat is een cruciaal punt voor een burgemeestervader... Uh, op het veiligheidsvlak laat hij elke keer hele zware steken vallen. De, de burgers hebben daarom ook geen vertrouwen meer in die man. En dan, dan moet je gewoon opstappen. Zegt u, oké, okay, dat is dus veiligheid cruciaal. Ik bedoel ook het weggejaagde homostel. Ik denk dat er nog een hoop dingen als declaratiegedrag enzovoort bijkomen, het beïnvloeden van de, van de media. Dat zijn zaken die niet, uh, niet in zijn voordeel spreken. Dank Hero Brinkman uh, uit de Tweede Kamer voor de PVV uh, voor uw bijdrage. Uh, wij, wij spreken met John Morero uit Hilversum. Goedenavond. Goedenavond. Eens of niet eens. Alheid Wolsen moet zijn uh, biezen pakken. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat je als burgervaarder wordt aangesteld om, uh, om je burgers in, in je... Inderdaad, je... je conclusies te uh, trekken. En, en als je nou, nou heel... Je kunt ook zeggen als advocaat van de duivel... Er zijn er maar 1500 die een petitie tekenen in Utrecht... Uh, om Wolsen weg te laten sturen. Dat is te mager. De man kan gewoon blijven zitten. Hij heeft steun van de coalitie... De man is, is, is... Waarom zou die weg moeten? Nou, ik denk ook dat als je een leidinggevende functie hebt... dat je op een onbesproken gedrag moet zijn. En als het uh, stabelen van fout op fout is... en ik hoor van de volganger dat hij ook nog een rechter is geweest... nou, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan komen we mijn tenen hierover. Ja, ik denk zelf dat hij niet op zijn plek zit. Dat, dat, dat moet hij denk ik erkennen als hij de spiel in kijkt. Dat gaat niet, het gaat gewoon niet jovel en hij krijgt denk ik het gezag niet meer terug. Dat is het probleem. En dat is, en dat is, ook, dat is ook geen schande. Hij doet het naar eer en geweten. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar soms gaat het niet. Ja, dan moet je gewoon je conclusie trekken. Ja. Sla je een andere weg in en dan geef je gelijk de ruimte aan een andere om, om het wel voor elkaar te krijgen. Ik... En of het dan Henk Esbroek is of een ander... Want laat ik dan even het midden. Oké, okay, John Morero Vind ik een mooie samenvatting van uh, uw, uw mening. Uh, Wim Alders twittert. Eisen dat Wolsen de eer aan zichzelf houdt is krom. Ik ben zeer benieuwd, Wim, waar, waar, waar dat op slaat. Maar misschien kun je inbellen op 0800-1121. Dan kunnen we elkaar even live spreken. 0800-1121. Twitter kan dus ook hashtag WNL gebruiken alsjeblieft. Burgemeester Wolsen van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. Dat is mijn betoog vanavond. Um, dan hebben we aan de lijn ook Valentijn Hulsom uit Amsterdam, die het niet met me eens is. Valentijn Hulson. Ik denk uh, dat uh, het heel, eigenlijk heel onfris is... om uh, Aleid Wolfs nu te slachtofferen... voor uh, iets, iets wat gebeurd is... waar hij op zich uh, bestuursrechtelijk gewoon correct in heeft gehandeld. Nou, uh, wat, dan bedoel je denk ik het, het wegjaag, weggejaagde homostel? Nou ja, dat, dat dossier brustte... Uh, grotendeels ook op Heurszee. En, ja. en uh, niet, niet volledig op feiten. Maar, en hij heeft uh, eigenlijk zo, zoals een uh, goede rechter, en uh, je weet de aanleiding was ooit ook rechter, betaamt dat dossier beoordeeld. Ja. Het vervelende is dat bij zo'n dossier natuurlijk ook allerlei uh, emoties en sentimenten een rol spelen. Hij heeft het dossier uh, wel, weliswaar zorgvuldig genoeg uh, beoordeeld, hij heeft alleen onderschat... Maar Valentijn, als ik het optel, hè, het is natuurlijk niet alleen dat, dat weggejaagde homostel. Je hebt een declaratiegedrag met twee tickets op Broadway... die midden in de zomer op vakantie worden gedeclareerd bij de gemeente Utrecht. We hebben het over censuur op artikelen in, in het Huisblad onder druk zetten van een AD-journalist. Het is een weggejaagde homostel, het is pensioenkosten. Het is natuurlijk wel een optelsom van een hoop zaken waar ongelukkig... en dan wil ik niet zeggen dat alles bewezen rond is. Dan zal misschien al is de helft waar. kan je toch je afvragen van dat, dat, dat kleeft aan hem, dat krijgt hij niet meer weg. Ja, maar is het uh, dat, uh, dat, is, is heur Of zijn het daadwerkelijk aangetoonde en bewezen feiten? Nou, een deel is aangetoond en daar heeft hij ook excu excuses voor gemaakt. Ja, en maar uh, um, het is. Uh, in, elke bestuurder heeft het probleem uh, dat er soms zaken uh, gebeuren en passeren uh, die, die op de grens van de toelaatwaren gebeuren. Ja, dan is net de vraag waar, waar, waar slaat de balans na naar door, zeg je? Het, het betekent dan nog niets. Uh, dat, ...dat die bestuurder niet meer in tegen is. Oké, okay, en Hulsen, daar laten we het even bij uit Amsterdam. Getwitterd wordt er door Hendrika Roberts. Uh, die zegt een hetse tegen de burgemeester Wolsen, typisch. En ik praat nu met Tim Schipper. Tim Schipper is fractievoorzitter van de SP in de Utrechtse gemeenteraad. Tim Schipper, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, u zegt... Uh, ...u zegt, denk ik, dat ben ik met je eens... ...de burgemeester van Utrecht, die moeten eer aan zichzelf houden. Op dit moment. Klopt, ik hoorde net een heel aardig lijstje voorbij komen. En dat komt nog bij het dossier van de A2-landtunnel bij Leidse Rijn, waar hij ook op het allerlaatste moment pas natte voeten kreeg en de regie ging grijpen. Ja, het is, het is te veel. Het is te veel. Hij is ongelukkig binnengekomen met dat, met dat rare referendum, met twee, twee PvdA's. En dat, uh, dan begin je al met een valse start. Maar wat hij er daarna aan een lijst aan heeft toegevoegd... Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment concluderen... die gaat niet meer werken. Maar bijna iedereen die Wolsen goed kent zegt... het is een integere man. Hè? Het is een hardwerkende man. Het is een slimme vent. Hij heeft ook politiek-bestuurlijk gevoel. Hij is perfect Kamerlid geweest, uh, vind ik zelf. Um, dus ik, ik het is niet een soort... Uh, ja, het is... Het is je zou bijna zeggen, dat is, dat is zeker niet bewust gaan. Maar onoplettendheid vind ik ook geen, geen, geen karaktertrek van Aleid Wolsen. Wat is voor u denk ik de, de, dan de kern waarom hem dit overkomt? Ja goed, Kamerlid is nog niet per se een goede burgemeester. Dat, uh, ik denk niet dat je dat zo één op een kan zeggen. Maar uh, ja goed, uh, in tegen, ik bedoel, hij heeft die krant laten vernietigen. Hij heeft druk laten uitoefenen op journalisten. Dat is niet heer C, dat, dat heeft hij gewoon zelf gedaan. We hebben eigenlijk in 2009, toen dat gebeurde... al afscheid van hem genomen. Want dat kan gewoon niet. Doodzonde. En sinds die tijd heeft hij nou niet veel gedaan om, uh, om het beter te maken, dat beeld. Ja, Tim Schipper hoort u, fractievoorzitter van de SP in Utrecht. We praten erover, de burgemeester Wolse van Utrecht moet de eer aan zichzelf houden. U kunt erop inbellen op 0800-1121. De lijnsgraaf schijnt af en toe weg te vallen. We zijn uit van kapelle, vanuit Capelle aan de IJssel. Misschien dat dat de reden is dat we even uh, soms niet helemaal lekker bij u doorkomen. Maar als ik het, uh, als ik het goed zeg, dan uh, is het nummer 0800-1121. Dat hoort u goed en daarop kunt u bellen voor, de, voor mijn betoog dat de burgemeester Wolse van Utrecht de eer aan zichzelf moet houden. Corian Schorl, Schorls uit Huizen. Ja, ik ben er weer. Ja, ik, ik was nog niet klaar. Want uh, wat, wat Brinkman nou doet, uh, die laat het vreselijk in de kaart kijken. Dat is, dat is typisch voor de PVV. Die komen helemaal niet op voor Henk en Ingrid. Die spelen een politiek spel. En dan betichten anderen van politieke spelletjes. Want, jij zegt tegen hem, van, wil jij het niet doen? Dan begint hij opeens iets te mompelen over, uh, als ik naar mijn zestigste misschien. Nou, hij weet donders goed dat hij dat nooit doet. Dus die verantwoordelijkheid wil hij niet op zich nemen. Dan hebben we het over, over um, um, Westbroek. Westbroek ja. zou een super burgemeester van Utrecht zijn. Beter dan wie ook. En wat zegt hij dan? Dan is het opeens weer niet goed. Eerst zegt hij uh, het gaat om de burgers en dan uh, hebben wij het over Westbroek en dan is het opeens... Ja, ja. hij maakt zich daar een beetje van af, maar ik denk dat hij wel gelijk heeft van... hij wil proberen, denk ik, Wolsen weg te krijgen. Daar, zit, daar zoekt hij maatregelen voor dat hij als Kamerlid wat aan kan doen. Hij was overvallen door de vraag, weer zelf? Maar daar zit hij misschien ook helemaal niet op te wachten. Nee, nee, nee, nee, nee, dit is een politiek spelletje. Het is gewoon omdat hij PVDA is, daarom wil hij hem weg hebben... Henk en Ingrid worden helemaal niet bediend. Nou, hij had het over veiligheid. Dit had meer bij hem speel dan dat de regenten... Uh, uh. Allerlei argumenten, maar Henk en Ingrid worden niet bediend. Lees de trouw van de oké okay. op het podium... Corjan, we, mo we moeten even door, want er worden een hoop, uh, hoop mensen bellen, bellen aan uh, bij WNL... en willen meedoen aan het debat. Inmiddels staat de, de vervangwolzen.petities.nl op 1461 handtekeningen. Ja, ik zou zeggen, als je zoveel namen al hebt, dat is, dat is geen lekker gevoel... ook uh, als burgervader van, van de stad. Um, we gaan eens kijken naar Marco Pau uh, op lijn 2 uit Werkendam. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik denk, ik bel ook eens een keertje in, ik, uh, ik zit dit uh, zo, uh, zo aan te luisteren uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik houd de politiek vrij nauw in de gaten en de afgelopen, het afgelopen jaar heb ik me echt geërgerd aan, uh, aan die meneer Wolsen, want uh, uh, ook die hele situatie destijds met die, met het was geloof ik een Roma-familie die gigantisch veel problemen veroorzaakte ja. in Utrecht en die vervolgens een uh, civiele villa, villa aangeboden kregen om uh, lekker buiten de stad te gaan wonen, kijk, uh, en ja, ik heb dan, elke keer hoor je dan allerlei dingen over die meneer. En uh, ja, als je zo, als je zo uh, blind bent voor de problemen en zo op, uh, omgaat met, met, dus, ja, met dat soort problemen in je stad. Ja, dat staat voor mij uh, als, een, als het voorbeeld van oude politiek. Dat zijn die, die mensen van vroeger die alles maar met pappen en nat houden dachten op te lossen. Uh, ja dan word je gewoon echt niet vrolijk. Nou, ik vind vooral het plus plakken. En nou zit ik zelf ook op een plus in een andere baan. Maar ik, ik, ik hou daar ook niet van, omdat het imago wat je op een gegeven moment schaadt... gaat ook het plus beschadigen. En dat vind ik het fijn. Ik denk ook dat het hetgene is dat er heel veel mensen tegenwoordig... Ik heb helemaal niet op PVV gestemd. Ik ben bepaalde uh, zaken met PVV helemaal niet eens. Maar ik denk dat daar, uh, dat soort mensen als, als Wolsen de reden zijn... waarom dat er zoveel mensen op PVV gaan stemmen. Zou, zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. Ik laat het hier even wat, wat mij betreft uh, bij. Want we zitten alweer aan het eind nog even gauw. Uh, Henk, Schonewielen uit Amsterdam. U zegt, Aleid is een dictator, Aleid Wolsen. Dat gaat wel erg ver. Uh, Wim Oostveen twittert, WNL eens met de stelling, er kleven te veel missers en zaken van zelfverreiking aan deze man. En Henrika Roberts die zegt nog een keer, het is een hetse tegen de burgemeester. Uh, wij, wij kunnen nog eens kijken wie, wie zich meldt op de lijn. Henk, even kijken, hier, wie we zullen we pakken? U bent weg, helaas, u bent weggegaan. Dick Klomp uit Utrecht. Ja, goeiedag. Goedenavond, even nog uw mening over uh, de betoog dat ik heb. Burgemeester Wolsten moet de eer aan zichzelf houden. Ja, vind ik helemaal met je eens. Je zei net ook, het is een burgervader en dat is hij nou net nooit geweest. De man heeft niks met Utrecht en Utrecht heeft niets met de man. Dus u, zegt, u komt uit Utrecht en u zegt, het is genoeg geweest. U tekent de, de, de petitie. Ja, wat mij betreft kan hij niet snel genoeg wegwezen. Ik, ik wil hem zelf wel wegbrengen. Akko. Dank u, Dirk Plomp. U was de laatste beller. Het, uh, het debat ging over de vraag of Wolsen van Utrecht zijn biezen zou moeten pakken. Ik denk dat het beter is voor zijn eigen gezag. En het imago van de stad dat hij de uh, eer aan zichzelf houdt. U belde massaal. We hebben geen optelsom gemaakt. Maar ik vind toch het merendeel lijkt de kant uit te gaan van het, uh, het vertrek van de burgemeester. Uh, zometeen gaat u uh, luisteren naar kunststof. Ik zou zeggen, kijkt u ook morgenochtend niet, uh, vergeet u niet te kijken naar vandaag de dag van WNL. Het ochtendprogramma, uh, dat start om, uh, om kwart voor zeven in de ochtend op Nederland 1. En wat mij betreft, we zijn er morgenavond natuurlijk weer met een nieuwe avondspits, met een nieuw debat. En dat uh, kunt u hier op Radio 1 volgen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Tot morgen. Radio 1 en de miljoenennota. Honderden pagina's met plannen, keuzes en kosten.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 Dit is Radio 1.